Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Ho, ho. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verspreid in het land zijn er acties van boeren en bouwers. Wel heeft de politie ingegrepen bij de boerenblokkades op de A1 en de A35... waardoor de grensovergangen met Duitsland afgesloten waren. In beide richtingen is er nu weer één rijstrook vrij. In Den Bosch rijden geen bussen doordat actievoerders daar het busstation hebben geblokkeerd. Ook in de stad Groningen ondervindt het openbaar vervoer hinder van de acties. In Moerdijk bezetten ruim 150 trekkers de toegang naar het industrieterrein. Ook staan er honderden boeren bij het provinciehuis in Arnhem. Asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken... worden voortaan overgeplaatst naar een speciaal opvangcentrum in Hogeveen. Ze mogen daar het terrein niet af. Op die manier wil staatssecretaris Broekers-Knol... de overlast verminderen voor omwonenden en winkeliers. Broekers noemt het onaanvaardbaar... dat een relatief kleine groep asielzoekers overlast veroorzaakt... door winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Dat ondermijnt het draagvlak voor het asielsysteem... schrijft de staatssecretaris.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 In Indonesië zijn zes buitenlanders die drugs het land in probeerden te smokkelen... publiekelijk aan de schandpaal genageld. Op een persconferentie werden ze in oranje gevangeniskleding gepresenteerd. Het gaat onder meer om een Zwitser, een Chileen en een vrouw uit Singapore... en twee mannen uit Hongkong. Ze hadden uiteenlopende hoeveelheden drugs bij zich... variërend van marihuana tot cocaïne. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Het is een graad of acht. Morgen vooral in het oosten zon. Vanaf de middag nu en dan regen. En met maximaal 14 graden is het vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANBB. In Noord-Holland is de A2 richting Amsterdam dicht. Tussen Vinkenveen en Knoop het Amstel staat het stil over zes kilometer. Het komt door boerenprotest. Je kan het beste omrijden via Battenverdorp over de A9 en de A4.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 Ga naar cliniclounge.nl en doneer nu. GFM. Oh, Dit is kerst met ZFM. Met men. nu, nu. Het ritme, Het ritme. ritme. van ZFM.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 Okay. van de Thank you Sweetness sua can end i demand them a nice less no my i demand them a good to Sweetness for the one I the phone ZFM. ZFM. Happy holidays. Happy holidays. May the calendar keep ringing. Happy holidays to you. traffic noise affects you like a squeaky violin take your cares down the stairs I cool. cool.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 is dus waarschijnlijk is het woord. Hey, de techno doet hetzelfde leer en dezelfde beat. Mijn stort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal dus, dus niet verstikken, Mijn tranen vallen niet. Dus ik laat het nietje slikken. Het duurt te lang. We hier al een tijdje en we moeten door dit voor de laatste keer. Het, het duurt te lang. Ja, dan stuur je allemaal fijne dagen. En...